1 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Birmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi is voor het eerst in 24 jaar weer in Europa. In Genève spreekt ze later vandaag de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties toe. Vanuit Zwitserland reist ze door naar Noorwegen. Daar zal ze zaterdag de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen, die haar in 1991 werd toegekend. Suji, die jaren onder huisarrest stond, kreeg van het militaire regime in Burma nooit toestemming om de prijs in ontvangst te nemen. Bondscoach Bert van Marwijk benadrukt dat het Nederlands elftal nog een kans heeft op de kwartfinale van het EK. Oranje verloor afgelopen avond met 2-1 van Duitsland. Gomez zette de Duitsers voor de rust op een 2-0-voorsprong... in de tweede helft scoorde van Persie tegen. Ondanks de twee nederlagen kan Nederland nog tweede worden in de groep. Daarvoor moet er met twee doelpunten verschil worden gewonnen van Portugal... en Duitsland moet in de laatste groepswedstrijd Denemarken verslaan. Van Marwijk gaat ervan uit dat Duitsland zijn sportieve plicht zal doen. Volgens hem verloor Oranje door defensieve blunders. Wesley Sneijder bood na afloop excuses aan. Arjen Robbe, die werd gewisseld, vond dat de organisatie niet klopte. De linies speelden te ver uit elkaar, al dus de aanvaller. Rafael van der Vaart, die na rust inviel, prees de Duitsers. Ze hebben een wereldploeg, zei hij. In Den Haag heeft de politie na provocaties het Jonkbloedplein ontruimd. Ruim 100 voetbalfans verzamelden zich daarna de wedstrijd tegen Duitsland. Er ontstond een gespannen sfeer en er werden voorwerpen naar de politie gegooid. Toen de mobiele eenheid opdracht gaf het plein te ontruimen... verdwenen de relschoppers, maar ze probeerden een half uur later... via Zijstraten weer terug te komen. Dat kon worden voorkomen. Er zijn twaalf mensen aangehouden. Inmiddels is het weer rustig. Op het plein loopt het na voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal... vaker uit de hand. Het weer. Vannacht droog, morgen droog met flinke zonnige perioden. En het wordt 16 tot 21 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB. De A15, tussen Rotterdam en Gorkum, is die dicht. Dat is bij Hardingsveld-Giessendam en dat komt door een ongeluk. Dit was de ANWB-verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCAV, Casa Luna, Helco Span. Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan, waarin ik in het komende uur graag met u verder praat over Den Haag. De stad die door impressionist Isaac Israëls eind 19e, begin 20e eeuw zo veelvuldig is vastgelegd. Maar waar in de stad voelt u nou precies de ziel van Den Haag? Wat zijn de plekken in de stad waar Den Haag echt Haags is? En bent u hagenaar? Wat maakt u dan tot een echte hagenaar? En welke herinneringen heeft u aan de stad? U kunt ons bellen op 0800-1121, 0800-1121 kazaluna en twitteren dat kan met hashtag kazaluna. En op Twitter krijgen we bijvoorbeeld leuke reacties over dat uh, verhaal uh, van Baron Hop die uh, de Hopjes heeft uitgevonden en aan wie zelfs een muziekstuk uh, opgedragen is, dat uh, lieten we in het vorige uur uh, horen. Dan een reactie van uh, Marielle die zegt uh, als ik aan uh, Hagenaars denk, denk ik aan Dick Advocaat. Die is wel succesvol op het EK. Oh. En dan uh, Tom, Tom Mikkers die zegt ja eigenlijk, ik woon er sinds 2020. Vier. En ik heb ontdekt dat er eigenlijk twee werelden zijn in Den Haag. De wereld van de Hagenaars en de wereld van de Hagenezen. En de Hagenaars die wonen op het zand. En de Hagenezen die wonen op het veen. Ik zal hier nog eens wat over die stad. En dan een reactie van Richard Terborg. Richard die reageert ook op het gesprek dat ik in het vorige uur had... met Willemien de Vliegermon over Isaac Israëls. Hij zegt, uh, Jozef Israëls de vader dus van Isaac was de eerste Nederlandse schilder... die het harde bestaan van arbeiders en vissers liet zien. Jozef wordt internationaal gezien als een van de grondleggers... van het expressionisme. En Isaac zie ik slechts als navolger van het impressionisme. En daarmee dus allerminst vernieuwend. Van Gogh vond Jozef de belangrijkste schilder... na Vermeer en Rembrandt. Ere wie ere toekomt, Jozef van een groot vernieuwer... over naar Jozef Israels. Dankjewel, je wel, Richard Herborg voor jouw reactie. Uw reacties over Den Haag zijn welkom... Op 0800 -121. u kunt uh, mailen naar kazaluna en twitteren, dat kan met hashtag kazaluna. En waar Isaac Israëls Den Haag uh, vastlegde... Uh, waar hij een beeld vastlegt van, van een stad vol grandeur... ja, dan komt ook meteen een beetje die naar boven... die in heel veel liedjes zit ook over Den Haag. Zoals bijvoorbeeld in dit liedje van Connie Stewart. Als ik weg ben voorgoed uit dit land Als ik woon bij Monton of bij Nice In een bungalow dicht bij het strand Waar het weer niet zo ruur is en vies Lig ik fijn in de zon op mijn rug Om mij heen bloeit de Marijn. Ik wil nooit meer naar Holland terug en ik denk vals, hoe zou het daar zijn? Nog zo nat, nog zo kil. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op het voorhoud? Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het miserig, mistig en koud? Zijn de wolken weer laag? Valt de regen gestaag? Is Lijn 9 er nog zo benauwd? Het is een vrij overbodige vraag Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? wind met wat nevel uit zee Op de Dennenweg ruikt het nu vaag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 wat voor weer is het haren van vandaag? Is het weer voor een vest en een trui? Is er regen vandaag Waait de wind met een vlag? Alle voetgangers weg van het spui. en duikt iedereen diep in zijn kracht? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Mm. Stuart, een tekst van de Arnie M.G. Schmid. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? In Den Haag staat centraal in dit uur van Casa Luna. U kunt bellen met uw herinneringen aan de stad... met de beelden die voor u bij Den Haag passen... voor verhalen over echte Hagenaren of Hagenezen. Bent u ook welkom. Dus u kunt bellen, 081121. U kunt een meldje sturen naar casaluna.ncv.nl. En Twitter, Ik kan dan weer met hashtag Casaluna. Antoinette, goedenacht. Goedienacht. Antoinette, jij bent geboren en getogen in Den Haag, maar je woont nu in Friesland. Uh, herken je jezelf in dat liedje van Connie Stuart? Jazeker. Ja? Ja hoor. Ook dat gevoel van heimwee naar die stad? <laughs> nou, naar nou, wat er geweest is wel. Mm -hmm. Het, ik heb heel, heel graag. Ik was trots erop dat ik in Den Haag woonde. Ja. En uh, ik heb zelfs. Uh, nou ja, herinneringen, ik was nog jong. Aan uh, de pier zoals hij was. En uh, de geur van het strand. En, en, en, en, en de gepelde pinda's en alles. Ja. Hè? En uh, de passage. En de prinsjesdag. Met mijn moeder ging ik dan altijd op de hoek. Uh, tegenover het Mauwithuis kijken. Mm -hmm. En later deed ik dat met mijn kinderen. En later nog weer met kleinkinderen. Uh, dus dat, ja, het was fantastisch. Maar... Het is het niet meer. Nee, wat is er dan veranderd? Want eventjes hadden we net... Uh, het is heel onbeleefd om dat aan een dame te vragen. Maar over welke <laughs> jaren hebben we het... als jij denkt aan de pindageur en aan uh, nou, dat was oude ouwe Nee, Ik heb een heel, heel goed geheugen. Uh, dat was voor... Ik, ik was, uh, ik denk, vier toen. Je was vier ja. en over welke jaren hebben we het dan zo ongeveer? Nou, ik ben nu 74. Oké, okay, kijk, dat is een beleefde manier om erachter te komen. En dan heb ik al, dan heb <laughs> nou, je beetje... hebt het ook direct mogen vragen, hoor. Nee, zo ben ik niet, hè. Nee, dan heb ik een beetje een beeld over, over welke tijd we het hebben. En je ja. zegt, ja, dat is allemaal niet meer. Is de stad op zoveel fronten veranderd dan? Ja, heel erg. Ja? Ja, heel erg. En, en gewoon ook uh, het winkelen in de Spuistraat. Uh, uh, het, is, <laughs> het is verwilderd. Het is Wilder. Nou, die Spuisstraat vind ik wel leuk dat je noemt, want mijn moeder is opgegroeid in Delft. En die gingen dan altijd, over de jaren 20 en 30. En die gingen dan wandelen, uh, winkelen in Den Haag. In de Spuisstraat, en ze is er altijd heel enthousiast over nog steeds. En als ik door die spuistraat loop, denk ik, nou, dat is een winkelstraat als alle andere. Er zit niks bijzonders aan. En daar Jokker, zit al 70 nee. jaar tussen. Maar de, die straat is ook qua, qua sfeer natuurlijk erg veranderd. Heel erg. Ja, maar dat, het is natuurlijk in alle steden. Ja. Uh, dus wat dat betreft is dat iets nieuws. Maar uh, ik heb altijd in het Bezuidenhout gewoond. Mm -hmm. uh, uh, ik heb er ook het bombardement meegemaakt. Ja. Yeah. Maar, uh, nou ja, dan gingen ze daar. Uh, op een gegeven moment gingen ze, staat er nog een oude rij huizen. He, en dan moet er zo nodig wordt er wat opgekocht en wat uitgebroken. En stukken die dus weggebombardeerd waren, nou die zijn vernieuwd. Hele mooie nieuwe wijk, daar is niets mis mee. Maar dan stoppen ze ineens tussen of naast oude herenhuizen, stoppen ze zo'n rode kool, noemden wij dat. Ja. He, een, een kantoorgebouw van, van ja, Bordeaux-rode platen. He, en uh, dat paste daar niet. Nee, nee. Is uh, dat ook de reden uh, dat je bent weggegaan, Antwerpen? Dat, dat je je stad uh, langzaam zag veranderen en dat het ja. niet meer jouw stad was? Het was echt mijn stad, zeker. Als, als ik nu op de tv naar Prinsjesdag kijk, he, uh, of als je wel eens berichten hoort en hoe was het van uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, rellen op de, um, het Jongbloedplein. Ja, ken je dat plein? Dat was plein? voor mij de andere kant. Ja. He, maar daar kwam ik wel eens langs omdat ik dan dat doorheen moest om naar familie te gaan. Ja. En Dus ik bedoel, ik, ik ken het allemaal. Hè? Maar toen waren er geen rellen op het Jongbloedplein. Toen was dat een hè? keurig plein. Ja, ik bedoel. Ja. ja, toen waren er geen rellen op het Jongbloedplein. Toen was mijn Hout ook nog intact. Tegelijkertijd, je bent dus weggegaan uit Den Haag. Je bent naar Friesland. verhuisd. Ja, negen jaar geleden pas hoor. Oh, Oké, okay. dat had er niet mee te maken dat je je niet meer thuis voelde in Den Haag. Nee, dat had er mee te maken dat we... We woonden in, in een uh, oud-herenhuis... En uh, ja, we werden ouder. We wilden uh, wat kleiner. En toen hebben we nog een poos in Marijuwe gewoond. Ja. En uh, daar hadden we een heel fijn huis. En de sfeer ook. Het was nog steeds toch het Haagse Bos en de omgeving. He, dan, ja. Ja, daar, daar, daar, daar hoorde ik gewoon, zeg ik dan maar. Ja, ja. en toen ben je naar Friesland gegaan. Dat is dan wel een heel eind van Den Haag. Dat is een heel eind, ja. wij gaan alleen nog voor familiebezoek terug. En we zijn blij dat de... De kinderen en, en familie en kennissen bij ons hier willen logeren. Ja. Zoals ik in Den Haag woonde, bij het Haagse Bos, woon ik hier nu bij het Oranjewoud. Oh, bij Heerenveen in de buurt. Ja. Dat is ook een mooie plek om oh, te wonen. Dat, is goed. dat zit en... aan Heerenveen vast. Ja, ja, maar het is ook wel zo'n plaats die ook iets van grandeur van vroeger uitstraalt. Nou, oh, dat vind ik sneek meer hoor. Nee, maar dat Oranje Woud is toch een mooie, chique buurt, hè? Ja, dat, zeker. dat buurt, lijkt een he? beetje op ja. ja, precies. Dus wat ja, dat en betreft, ja, ja, en wat dat betreft hou je kennelijk van dat soort sferen. Dat denk ik, ja. ja. ja. Je bent erin opgegroeid. Uh, uh, je, je mist het soms wel, maar je mist dan iets ja, wat er eigenlijk niet meer is. We, we, we, we, weet, weet je wat ik nu nog het meest mis? Nee. Dat is de poffertjeskraam. De poffertjeskraam? Maar waar stond ja. die dan? Nou, die staat er toch nog op het Malieveld. Oh ja, dat is waar op het Malieveld. Als, als we naar Den Haag komen... Ja? Dan, uh, dan proberen we altijd om daar toch nog even meer te strijken. Heel goed, ja. dan ben je toch weer even thuis. Ja, even thuis. Want voelt, ja. voelt Den Haag dan nog wel een beetje thuis? Ja, zeker. Daar wel, ja. ja. ja. Ondanks het ja. feit dat de stad niet meer is zoals jij hem kende. Nee, maar ik zeg dat is natuurlijk bij alle steden. Ja, dat is waar. En uh, dat, dat waar. vind ik heel jammer. En, ja. en uh, nou, de Bijenkorf... Die mis ik hier eigenlijk ook en dan laat ik uh, de familie van de uit vanuit de Haagse bijenkorf laat ik wat meebrengen wat ik hier niet kan krijgen. Yeah. <laughs> Dus de, maar, bijenkorf maar en de, de Haagse Bijenkorf is ook de Haagse Bijenkorf niet meer. Ook weer anders geworden natuurlijk, qua ja, richting en qua ja. ja, Den Haag, zoals jij het kende, is niet meer. Je woont nu in Friesland en uh, nou ja, de, de herinneringen zijn er nog steeds. En als oh, je dan zeker. terug gaat naar Den Haag... dan ga je toch nog dingetjes bij de Bijenkorf kopen... en je gaat naar de poffertjes ja, Ik precies. heb het beeld, Antoinette. Dank je wel voor het bellen en dank je wel voor jouw herinneringen aan Den En even naar Geveningen doe ik ook. Oh, toch ook nog? Heel goed. Ja, ook. Maar dat schrik je helemaal een hoedje, hè? Ja, dat is niet echt de mooiste badplaats van Nederland vreemd. om te zien. Nee, dat ben ik wel met je eens vreselijk. Ja, was ook mooi in de tijd van de wandelpier. Jazeker. Antoinette, ja. dank je wel voor je reactie. Graag gedaan. En ik wens je nog een goede nacht. Dag. Dank je wel, hetzelfde. Dag. Aha. Van Antoinette naar mevrouw Meervoort. Goeien Nee, Het is Meervoort hoor. Dat zegt iedereen, de N van Nico. Oh, kijk, het is met de ja. N van Nico, mevrouw Neervoort. Ja, ik dacht ja, natuurlijk aan de laan de van Neervoort. Maar mevrouw Neervoort? Als je het telefoonboek bekijkt, zie je het heel blad Neervoort. Nou, oké, nou, het is de echte Haagse naam, begrijp ik. Het je? is de echte Haagse naam. En die naam is naar alle kanten uitgewaaid. Indo Indië, natuurlijk Indië. Ja. En wij wonen zelf in geest. want mijn moeder had heimwee naar Leiden. Die was een Leidse. Oké. Okay. mijn vader kon het eigenlijk niet schelen. Dus zijn we verhuisd. Want u bent geboren in Den Haag? Ik ben geboren in Den Haag, ja. En waar in Den Haag? Was u een hagenaar of een uh, hagenees? Nee, we waren hagenaar, want dat zit inderdaad wat al gezegd is tussen het veen en het, en het zand. Ja, en u woonde op het zand? Kallandplein, dat was net op de grens. Oké, okay, oké. Okay. En mijn vader had daar een fabriek. Wat voor fabriek had uw vader uh, dan? Van, uh, ja, het was eigenlijk uh, jubileer. Uh -huh. Maar vlak na de oorlog had je dus allerlei koperen... Ja, spulletjes dat mensen mooi voelden. Ja, ja. En dat uh, na de een fabriek met een man of tien personeel die dat allemaal maakte. Mm -hmm. was een goede business. En die fabriek die stond ook op dat Kallenplein? Die kon, ja. Mijn moeder woonde aan de ene kant van het Kallenplein en de fabriek stond aan de andere kant, want ze wilde niet al die drukte hebben. Nee, nee, nee. Dat begrijp ik. En, en hoe was het om daar op te groeien, uh, aan dat Kalandplein als klein meisje? Nou, dat heb ik eigenlijk niet zoveel meegemaakt. Dat heeft mijn broer weer gedaan. Want wij zijn dus vrij snel naar Leiden gegaan. Ja, ja u bent ik snel naar Leiden dus vertrokken. Omdat de moeder hij mee had naar ja, Leiden. Ja, ja, maar Den Haag is wel uw geboorteplaats. Ik, neem aan, geboorte dat u, ja, ik neem aan dat u er daarna ook nog wel geweest bent. Ja, zeker, want ik ben dan op school geweest. Mm -hmm. En uh, het grappige was het dialect van Den Haag. Daar hoor ik niks meer van. Maar mijn vader bijvoorbeeld had het altijd over kousjes. Kousjes? Geen kousjes, ja? maar kousjes. Kousjes, ja. Ja, precies. Dat was een typisch Haagse uitdrukking die, wij al, die overigens helemaal uitsterft. Hè? Ja, jammer. Uh, ja, inderdaad, jammer. En een tweede ding dat ik nog herinner: dat er uh, tijdens de mobilisatie, dus geen oorlog, ja. maar er spoelde nog wel eens wat Engels aan. Hij moest wachtlopen van Scheveningen naar Katwijk mm -hmm. om te kijken wat er voor oorlogsbuit uh, was of moet je zeggen, oorlogs uh, uh, ingrediënten. Ja, ja. Uh, die moesten opgevist worden en uh, de Engelsen werden dus. Uh, Begra niet begraven, ze werden in de kisten gebracht en naar Engeland teruggestuurd. Nou, dat vond hij wel eng in het. Natuurlijk, in het dat dom. kan ik me voorstellen. Ja. Je weet nooit wat je tegenkomt. En als je dan. Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En hoe maar oud was mijn je moeder, toen? Die was een heldin. Die ja. vond dat niet erg en die ging rustig met de B. Echt waar, dan liepen ze samen wachten ja. langs het strand. En zo ben ik gekomen. Oh! Tijdens <laughs> even die wandelingen. Er werd een huwelijk. Oh, Er was niet zoveel te doen en toen uiteindelijk. Kijk, dat toch een zaad zegt. Dus u bent eigenlijk daar aan, aan het strand verwekt, begrijp ik dat nou goed? Nou, dat niet. Maar oh, dat we wel niet. de kennis hoor. Nee, oh, de verwekking was netjes thuis. Oh, dat was netjes en ze thuis. En we waren ook al netjes getrouwd. Oh, en ben ik gerustgesteld. Ik dacht even dat, dat, dat, dat het nog romantischer werd. Maar daar hebben ze elkaar ik dus, dus leren, we leren kennen. Niet, nou nee. ja, goed. Maar nee. daar, daar hebben ze elkaar leren kennen en zo, zo bent u uiteindelijk ook op de, op de wereld gekomen. Uh, ja. Waar woont u nu, als ik vragen wacht, mevrouw Meerval? U woont zelf ook nog steeds in Oesfeest. Ja. Want ik moet u zeggen, het groen van de Haag... dat is de overgang van de stad naar Scheveningen. Ja. Dat heb ik altijd zo ontzettend fijn gevoel, ge, gevonden. Mm -hmm. Want ik was nog aan Schreeuwertjes... Ja. en mijn moeder ging iedere middag daar wandelen. Ja. <laughs> dat Met ik u. Dus u kwam dat tot rust, als het ware, als kind. Inderdaad. En dan kwam de fles en zat in de kinderwagen... En die kreeg ik dan als ik begon uh, te schreven. En komt u daar nog wel eens in, in dat gebied tussen Den Haag en Scheveningen? Nou, niet veel meer, want de hele familie is inmiddels daar, uh, het weten gewesten, ook van mijn moederskant. Ik ben de enige die nog de naam neervoerdraagt. Ja, ja, ja. Wat dat betreft uh, is er weinig meer wat u qua familie aan Den Haag bindt, begrijp ik. Nee, iedereen is, is dood. Ja, ja. En, en kent u er nog wel vrienden en kennissen bijvoorbeeld? Eigenlijk niet. Nee, Den Haag is wat dat betreft jammer genoeg een, een afgesloten hoofdstuk voor u. Ja. Nou, ik heb het hier ook erg aan me zien hoor. Hoe ja. is zo'n mooie gemeente. Ja, is een mooi plaatsje, ja, absoluut. Ja. Ja, ja, precies. Herinneringen aan Den Haag van mevrouw Neervoort met een ja. Nico. Ach, een och, ik heb nog raarsenaar. wel veel herinneringen, maar dat, ik hou zo dus erg van herinneringen. Ik leef in de toekomst. Ja, dat is misschien ook wel een hele mooie levenshouding. Maar ja. ik was wel blij dat u een paar van uw herinneringen met ons uh, wilde delen. Mevrouw Neervoort, dank u wel. Ja, die zitten natuurlijk zo vast aan je leven. Ja, ja tuurlijk, precies. Ja. Nou, fijn dat u ons belde. Dank u wel daarvoor. En een goede okay. dag nog. Daag. Dan een mailtje van Peter Rijsdijk uit Salir do Porto in Portugal. Um, Peter schrijft... Vorige maand was ik een paar dagen in Den Haag op familiebezoek. Er was een fiets voor me geregeld zodat ik erop uit kon trekken. Het was alleen melkboerenhonden weer... dus ik besloot een dagkaart voor de HTM te kopen. Dus voor een grijpstuiver de hele dag... tram in, tram uit, bus uit, bus in. Het is wel jammer dat ze daar geen echte metro hebben... zoals in mijn geliefde steden Madrid, Lissabon, Parijs... en inderdaad Rotterdam, waar ik geboren en getogen ben. Maar ik moet zeggen, het was geweldig. Van het Centraal Station naar Scheveningen... naar Delft, Nooddorp, Loosduinen, Duindorp... de Haven, Wateringen, nou, noem maar op. Het is dat ik hier lekker prettig woon in Portugal, vlakbij zee. Maar in Den Haag zou ik het ook zo weer naar mijn zin hebben. Een plek om op je gemakje oud te worden, zegt Peter Rijstijk. Nou, als u ook zo over Den Haag de denkt, laat het ons weten. Maar misschien heeft Den Haag ook wel hele jonge en hippe en moderne kanten... die eh, nu nog niet zo aan de orde zijn gekomen. Als u daarover wilt vertellen, bent u ook welkom om ons te bellen. 0800 1121. Mailen, dat kan ook naar Kazaluna.cf.nl en u kunt natuurlijk ook uh, twitteren met hashtag Luna. Ja, we hadden het in het vorige uur dus over die schilder Isaac Israëls... die Den Haag heeft vastgelegd. Hij kwam heel graag ook op Scheveningen, die Isaac Israëls. En hij, hij schilderde daar het zwierige badleven en het ezeltje rijden en noem maar op. En ook die schilderij, ja, die, die, die, die, die ja, stemt toch een beetje melancholisch natuurlijk... als je daar naar kijkt, want het is een tijd die voorbij is. En ook dat komt weer zo mooi in dit liedje naar voren... van Wim Zonneveld over de Scheveningse trein. Komt hij zwaar van ouderdom, statig en traag het hoekje om. Van dromen en herinneringen. Hij belt, hij ziet me heus wel staan. Zijn open wagen achteraan, de zomertrem van Scheveningen. En kijk, ik ben weer onverwacht, een jongen van een jaar of acht. En voel me rijk en hou van hem, die feestelijke gele tram. Daar rijdt hij haastig voor zijn doen, de stad uit onderwuivend groen. En ik stel me ongeduldig voor, dat ik ver weg de zee al hoor, als we de parkstraat in gaan draaien. Maar bij de Franke slag begint er toch pas echt een koele wind over de hoofden heen te waaien. Nu krijgt de wagen vleugels en ik weet dat ik er bijna ben, omdat de motor hoog gaat zingen, en dan draait hij het zeeplein op met al zijn vlaggetjes in top. De zomertrem van Scheveningen. Mijn vader heeft een mangelstok, mijn moeder draagt een witte rok, en het ezeltje waarop ik rij is aardig en neemt alle tijd. Tussen de planken van de pier zit er bij elke stap een kier, waardoor je of je wilt of niet. Beneden je de golven ziet die groen en woest begraven. Een man met baard knipt mijn portret, een zwart en krullend silhouet. Een schuit gaat fluitend naar de haven. Het strand maakt vrolijk, licht en blij. De dag gaat veel te vlug voorbij, in flitsen en in schitteringen. En al die tijd in het hemelsblauw, wacht boven in de verte trouw. De zomertrem van Scheveningen. Ik zit weer op het glimmend hout, de richelvloer ligt vol met goud. Van het laatst afgeschudde zaal. En ik hou mijn schelp in mijn hand. Daar rijdt de tram weer naar de stad, maar nu of hij geen haast meer had. De avond komt, maar het is nog warm. Mijn vader drukt mijn moeders arm en ik denk, zo zou het moeten blijven. Zo met die zeewind in ons haar, zo zondags en zo bij elkaar, geluk door niemand te verdrijven. Op een balkon hier ver vandaan, moet nog een schepje van me staan. Zo gaat het over al die dingen. Een vader met een wandelstok, een moeder met een witte rok. De zomertrem was geven heel. zo'n mooi liedje over een voorbije tijd over de zomertrim van Scheveningen dat was Wim Zonneveld Den Haag staat centraal vandaag op uh, hier in de Casa Luna en uh, ik sprak erover met, uh, met uh, de Vlieger die een tentoonstelling samenstelde vier tentoonstellingen eigenlijk met het werk van Isaac Israël, als ik praat erover met u over uw herinneringen aan Den Haag en als u mee wil praten dan zou ik dat leuk vinden u kunt bellen 0800 1121 u kunt mailen naar casaluna en u kunt er ook Twitter als u dat prettiger vindt met hashtag Kazaluna. Hans, goeienacht. Ja, hallo. Dag Hans, wat zijn jouw herinneringen aan Den Haag? De, ik oh, hoor een ik beetje hoop. een echo. Wil je de radio even uitzetten? Die heb ik uit. Die heb je uit. Even kijken of de echo nu wat beter wordt. Nee, ik hoor nog steeds een beetje echo, maar we gaan het proberen. Hans, uh, uh, wat zijn jouw herinneringen aan Den Haag? Nou, ik hoop dat die mevrouw nog luistert uit wat bezuilen houdt. Ja. ja. Ik weet niet of ik een Hagenaar of een Haag ben. Ik ben even ouders die me Ik ben per ongeluk, uh, omdat mijn ouders uh, toen in Batavia waren, ben ik daar geboren. Ja. In 1937, we zijn nog net voordat de Jappen kwamen, willen we vandoor kunnen gaan naar Genua. En vandaar naar de Mestogstraat. In Den Haag. Ja, dat is precies op de grens van het Malieveld aan het Haagse Bos. Mm -hmm. Waar het grote, bruine, oude essengebouw staat. Oh ja. Wat je zo ja. ziet als je komt aanrijden over wat nu de Utrechtse baan is. Ja, ja, ja. ja. ja en uh, die mevrouw had over, uh, het over Bezuidenhout platgebombardeerd. plat was. Nou, ik kan me nog herinneren, ik kan heel ver in mijn geheugen terug. Uh, dat die vliegtuigen eraan kwamen. Uh -huh. En de bedoeling was namelijk om het haastbos plat te gooien. Want daar waar die moffen of Duitsers. Uh, uh, die schoten daar de V2 uh, af naar uh, Londen, ja. naar Engeland. En ze gingen per gelukkig naar rechts toe, ja, voor, voor ons land. Want wij wonen dan links, zeg maar, vanaf de stad gezien. En ik heb daar uh, die honden, de vliegtuigen nog zien aankomen en die bommen zien gooien. Ja, dat en... moet een uh, uh, vreselijk gezicht zijn als klein kind. Je begrijpt nog niet wat er gebeurt, natuurlijk, op dat moment. Ja, wij begrepen het wel, omdat wij nog als uh, met drie gezinnen maar in de straat woonden. Er een grote kanonnenstraat ingericht stond. Huiszoekingen regelmatig hadden en mijn vader onder de grond verborgen zat. Ja. En dan dus, gaan we door, gaan we door. Dus als klein jongetje heb je die oorlog echt in alle rauwheid meegemaakt in de ja, ja, en dan hoor ik net dat leuke liedje over de Scheveningen. Ja. Dat was dan een. Uh, die had open wagons ook in de zomer. Ja, dat, uh, daar is ook Wim Zonneveld ook over. Hè? Ja, dat was ontzettend leuk was dat. En ja, wij we konden voetballen op straat, we konden tennis op straat. Uh, er was ruimte. En als je naar de Scheveningen ging op je brommetje, en dan zag je dat koerhuis cool liggen. En zie je het koerhuis cool niet meer moet je de pier op om het koerhuis cool te zien. Ja inderdaad, van de landzijde zie je eerst heel veel flatgebouwen... en uiteindelijk zie je dan nog het koerhuis. Cool maar ja. het is niet echt een mooi panoramazicht. Want woon je er nog steeds in Den Haag? Nee, als... hey, ik heb daar tot 1965 gewoond. Ja. En ik heb daar gigantisch veel plezier gehad op dat plein... waar ongeveer voor het plein, zo'n 30, 40 uh, muziekclubs waren, jazzclubs. Ja. Ja. En... Uh, ik heb een goed gehoor, maar geen absoluut gehoor. Dus ik kon uit alle instrumenten gaan uitkijken, maar niet meespelen. Mm -hmm. Toen ben ik uit bittere armoede, omdat mijn vrienden gewoon op, alles op de, mijn vader's piano konden spelen, ben ik uh, gaan drummen. Mm -hmm. Toen had ik al gauw een band in de, met een vriend die zacht speelde in de bovenzaal het circusgebouw, het oude circusgebouw. Yeah. En uh, daar heb ik in 53, en uh, 54 uh, Lionel Hampton... Ik weet niet of die naam je iets zegt. Ja. Die heb ik daar ontmoet. Uh, ineens er een paar lui van... zijn band kwam bij mij boven. En uh, die gingen zo mee meester spelen. Nou, uh, dat was natuurlijk een rake vertoning. Ja. En we hadden van Lionel Hampton gehoord. En ineens uh, maak ik kennis met zo'n man. En ik ben bevriend geraakt met hem. En toen het... Uh, het Internet begon, toen ben ik een website gaan maken, Heb ik contact met hem opgenomen. En ik zeg: mag ik een officiële website maken? Want die had hij niet. Nee. Nou, die heb ik gemaakt tot 2002, toen hij overleed. En vanaf dat moment uh, heb ik er dan meer muziek op gezet. Uh, alles wat ik lekker vind, wat zwinkt en stand. Ja, wat zwinkt en stand, ja. Dan ben ik. En het heeft mijn complete leven beïnvloed top op heden ter daag. Die ontmoeting toen? Die, uh, 20 websites ongeveer bezig. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft die ontmoeting toen... daar op die zolder van dat circusgebouw uh, uh, met die muzikanten. Die, dat, ja. Ja, die ontmoeting heeft je de rest van je leven bepaald. Je bent met muziek bezig, op internet ben je met muziek bezig. Ja. En um, je bent in 1965 uit Den Haag vertrokken. Mag ja. ik vragen waarom? Uh, ja, omdat mijn opa die... Uh, ik kom uit een hele homogene familie en als de brief is en ik de briefwisseling lees was er herrie tussen mijn vader en mijn opa. Mijn opa zegt, blijf in Indië, in de zaak. We hadden twee textielzaken. Ja. Maar mijn vader die zegt, nee, we gaan weg met die Jappen komen. Nou, we zijn gelukkig weggegaan. En toen kwam kwamen genuwaal, belde mijn vader op en zei opa, ja, nou, dan had ik al gedacht, ga naar uh, Wassenaar. Blijf maar drie dagen later, nou, ga je in de Mesterstraat wonen. En toen overleed mijn grootvader en toen vroeg mijn grootmoeder of ik bij haar wilde komen wonen. En toen ja. ben ik in 65 hier gaan wonen. En toen mijn grootmoeder overleed, toen was ik inmiddels getrouwd, toen heb ik in Nader nog even gewoond. Toen ben ik met mijn vrouw hier gaan wonen. En, en waar toen... is hier? Uh, nou, vlakbij jullie. Ik zit, uh, als je het Mediapark afloopt, uh, links het oktober aan het potsoen. Ah in Hilversum dus. Ja, dus ik ben vlakbij je. Ja, ja we, we hadden dit gesprek ook gewoon in de studio kunnen, kunnen voeren wat dat betreft. Zeg, en, en uh, mis je Den Haag of kom je dat toch nog wel regelmatig? Ja, nou, ik kom er dan, uh, dan kijk ik op de webcam, uh, webcam van uh, Zeezicht uh, wat voor weer het is. Ja. Of ik bel en dan rijd ik helemaal om... Uh, ja, ik ken alle, alle weggetjes natuurlijk. En dan kom ik bij de haven uit. En daar ben ik dan mijn auto wel ergens kwijt te raken. Zo ga ik naar het strand toe. Dus je gaat nog regelmatig naar het Scheveningse strand? Ja, want ik ging tot, uh, tot tien jaar geleden nog uh, elke week met mijn oude Luin naar Scheveningen toe. Wat leuk zeg, met, met je ja, ouders. Die zijn stokoud geworden. Ja, ja, en die wilden dan graag nog eens naar Scheveningen toe. Want ja. wonen zij toen nog wel in Den Haag, of niet? Ja, die wonen nog steeds in die Mesgerstraat. Ja, dus die zijn altijd in Den Haag blijven wonen. Jij bent in het gooien terechtgekomen. Die muziek die, die je daar op het spoor bent gekomen in Den Haag... die heeft je leven bepaald. Is er nog een bloeiende uh, jazzscene uh, op Scheveningen? Uh, ja, uh, soms. Ja, Je hebt natuurlijk in Den Haag een Hagen noord festival jazzfestival had. Dat had je, ja precies. Ben naar de Rotterdam de gegaan, hè? Ja, daar ging natuurlijk alle drie dagen naartoe. Maar dat, uh, in Rotterdam heb je geen trapbek in. Bovendien, de muziek is helemaal veranderd. Dus allemaal, uh, het is allemaal, eigenlijk geen jazz meer. Nee, dus wat dat betreft, de pure jazz die is een beetje vertrokken uit Den Haag. Ja, maar er zijn zoveel festivals in Nederland. En uh, er worden nog zoveel oude jazz gespeeld. Ik bedoel, we met oude jazz de, de Big Band-era ja, ja. uh, de 1950-60-periode. Uh, ja, ja, dus wat dat betreft kom je nog wel aan je trekken, maar niet per definitie in Den Haag. Want vroeger was inderdaad Scheveningen echt een broedplaats van dat, dat soort muziek... en dat ja, is tegenwoordig en, niet meer zo. Nee, ik bij Pierre door te gaan. Ja, ja, dat is waar. Hoe heet het ook weer? De Vliegende Hollander, toch? Ja, Hollander. Ja, ik heb ook nog een paar keer met Pierre Beck gespeeld. Pia, oh ja? Pia's boekie. Ah, wat leuk. Ja, dan kwam ze bij mij binnen, of toen kwam ze haar binnen. Ja, ja. Dus, dus dan uh, gingen jullie bij elkaar in de club uh, eens kijken... Ja. Wat, er halen op wat er te halen viel op muzikaal gebied. Ja. En uh, toen op een gegeven moment wilde die band van mij... Uh, dat was mijn band, die wilde daar uh, Duitsland toe op zo'n Amerikaanse basis spelen... maar ik was een echte swinger. Ja. Ik kon wel een welsje spelen, maar al die andere ritmes, dat was niks voor mij. Dus ik zei, ga jullie maar. Hey, en toen ben ik gestopt, maar ben nog wel een beetje doorgegaan. En toevallig heb ik uh, drie maanden geleden nog ergens ingevallen per ongeluk... omdat de drummer wel werd waar ik zat. Nou, dat is niet prettig, maar dat je kunt invallen, is natuurlijk wel hartstikke leuk. Ja, en dat ging nog uh, verbazingwekkend. Je, hebt het niet, je bent het niet verleerd? Nee, ik heb, het, ik heb hier mijn droomstand nog steeds aan Boven mijn hoofd in mijn werkkamer. en uh, daar, daar zit er nog regelmatig achter. Ja, kijk eens aan. Wat dat betreft uh, uh, heb je de muziek niet, uh, niet laten uh, lopen. Den Haag is niet meer jouw stad. Maar je komt er nog vaak. En het strand uh, blijft, uh, blijft trekken, zo te horen. Ja, ja, wij hielden op, dan moet je voorstellen, op die boulevard hielden we gewoon oh, ja? Daar gingen we met al mijn vrienden... Drie keer heen en weer. was drie kilometer lang. Je komt daar de hele boulevard van het begin tot eind over. Ja, dat zou nou, nou ook niet meer gaan met alle paviljoentjes... Nee. en alle uh, frietentjes en noem maar op, hè? He? Het is eigenlijk een uh, ordinaire rotzooi geworden. Het zijn jouw woorden, Hans, maar uh, zo te horen uh, mis je het scheveningen van vroeger. Ja, heel erg. Ja. Ja. Hans, mag ik je bedanken voor het bellen? Ja, ik had nog één vraag. Ja. Als, die mevrouw, hè. Als die gewoon... Uh, ...naar die website gaat van mij, dat is www.linelhampton.nl. Ja, www.linelhampton.nl, ja. En dan in. Ja. in de top, en daar staat, staat mijn e-mailadres. Ik zou het leuk vinden als jij mijn e-mail stuurt. Dat is, dat is dan gewoon info En goed, die mevrouw die in het houdt uh, ja. uh, opgegroeid was. De leeftijdsgenoten vind ik, vind ik wel geinig. Nou, als, als die mevrouw... Ik ben even haar naam Even kijken of ik die kan vinden nog... Uh, als die mevrouw dan even zou willen reageren. Ik ga even kijken of ik haar naam zo gauw kan vinden. Dus uh, mevrouw, mevrouw Antoinette, ik heb geen achternaam. Maar de mevrouw die nu in Friesland woont. Ja, die mevrouw dus, bedoel je, hè? Ja, ja, dus, dus www.en dan gewoon naar .nl. Kijk. En dan staat bovenin. Info.nl komt gewoon in mijn eigen mailbox terecht. Nou Antoinette, als je je groepen voelt om herinneringen te uh, delen uh, over Den Haag... jij uh, herinneringen aan het Bezuidenhout en Hans aan het benoordenhout, dan weet je dus waar je terecht kunt. Ja, als er andere Hagenaars of Hagenezen zijn. Wat is nou eigenlijk het verschil ook weer? Een, Hagen een Hagenaar is opgegroeid, heb ik me laten vertellen. Uh, op het zand en een Hagenees op het veen. Ja, maar je moet er ook geboren zijn. Dat is net als een Lagenees is er geboren... Oh, een dus een hagenaar zou ook wel eens import kunnen zijn... een hagenees is, is geboren ja. en getogen. Een hagenees ben je geboren en getogen. Oké. Okay. En ik ben dus in feite een hagenaar... want ik ben op drie jaar geleverdheid uh, daar gekomen. Ja, je bent een hagenaar en je bent ook nog op het zand gaan wonen... dus dan ben je een dubbele hagenaar. Ja, door de Ik weet niet of dat het zand is. Weet ik eigenlijk ook niet. Ga, gaan we nog eens uitzoeken. Maar ik, ik vond het even, onderscheid wel mooi. Zandvenen, dus geboren, niet geboren. Dat gaan we allemaal onthouden. Dat gaan we nooit meer een hagenaar en hagenees noemen en omgekeerd. Als er andere hagenaars zijn met nog leuke herinneringen, vooral op het muziekgebied, dan nou, hou ik me aan. bijvoorbeeld. laat ze ook een e te sturen, vind ik leuk. Ja, ja. want die muziek, die, die blijf je bezighouden en die liefde voor muziek is daar ja, ontwikkeld. Ja, ik heb website websites, in België, in Zweden. Kijk in dat land, in dat land. Nou, ga naar lionelhampton.nl links, euh, links of rechtsboven ben ik even kwijt. Daar vind je het, euh, contact, euh, de contactmogelijkheid met Hans en daar, daar kunt u dus ook herinneringen delen aan Den Haag. Hans, ik bedank je voor het bellen. En als we straks in huis rijden, toch we even. Nee hoor, dat doen we niet. Dat is niet leuk voor de buren. Maar nou, dat, dat doet uh, je collega de nachts wel altijd. Oh, dat, die doet dat wel? Ja. Nou, kijk eens aan. Ja, maar wij, wij, wij willen graag naar de buren blijven slapen. Maar we toeteren ah. in gedachten. Hans, ik, dankjewel ik, voor het bellen. Ik woon precies in het midden van het aan de linkerkant van jou. Nou, dan, we, dan weten we waar we even hand moeten houden. Hans, dankjewel voor het bellen. Oh, Gaat het een ik, andere keer, hè? Ja, dag. Dag. Marianne, goeienacht. Ja, goeienacht. Marianne, wat zijn jouw herinneringen aan Den Haag? Nou, heel veel Vertel. Mijn moeder die werkte bij Lisonne Lindeman als uh, schoonmaakster. Wat was dat ook weer? Lisonne Lindeman, die naam komt me te ja, voor. Ja, lieve schat, dat was een, een bedrijf voor boten en vliegtuigen. Hoe Vroeger voor boten. Oh, dat was een beetje een, een, een passagebureau of zo? Ja. Oh, oké. Okay. Dat Lindeman. tegenover het Gouden Hoofd. Oh ja, ja dat ken ik, dat café. Café Restaurant. Nee, ja, Café Restaurant, ja, ja, maar ik aan daar... Het, ja tegenover zat dan Liesanne Lindemann. Oké, okay, en daar werkte jouw, jouw moeder, mijn moeder als schoonmaakster. Mm -hmm, mm -hmm. En dat was een, dus een mevrouw, een, een Duitse mevrouw... en die was alleenstaand en die had één dochter. Ja. Nou, wij hadden elf kinderen thuis... en die mevrouw zei van... heb je niet iemand die op Carla kan passen? En jij bent Carla? Nee, ik ben Maria. Nee, je bent Maria, Maar wie is Carla dan precies? Carla was haar dochter. Oké, oh, oké. Okay, en die okay. was uh, twee jaar jonger dan ik... En uh, nou, dat klikte. Mm -hmm. Dus uh, ik speelde met haar op woensdagmiddag of in de weekenden. Uh, of ik mocht er een nachtje slapen. En uiteindelijk heeft ze mij eigenlijk heel Den Haag leren kennen. De binnenstad dan, hè? Wat leuk. Ja, uiteindelijk was dat heel spannend. Want uh, we mochten dus naar het... Uh, dierentuin, de vroegere dierentuin. Die heb je nog meegemaakt, die dierentuin in, in de ja, Haag? Ja, lieve schat, ik heb daar dus als kind zijn, heb ik daar gespeeld met haar. Dat is bijzonder. haar nou, moeder zei altijd van om drie uur moeten de meisjes een kopje thee met melk. Ja. <laughs> en, uh, nou ja, dat werd dan allemaal gedaan. Ja. En dan liepen we terug, gewoon zo uh, weer naar huis, naar Lieson de Lindeman. En daar woonde zij dus maar ik ben daar dus ook. Eh, op mijn 15, 16e jaar heb ik daar een bal meegemaakt. En bol? heb ik mijn grote liefde leren kennen. Ach, wat romantisch, echt waar? Vertel. Heel romantisch. Ik ga geen namen noemen, want het is oh, uiteindelijk jammer. overgegaan. Oh. Eh? <laughs> en wat ik heel verdrietig vond. En later. Ja. Ik heb het met Carla heb ik het heel leuk gehad. We gingen naar Marlot. We gingen naar uh, de Zeestraat, nou ja, alle. We gingen naar Siliak. We gingen uh, poffertjes eten op het, uh, hoe noem je dat? Op het Malieveld. Malieveld ja, poffertjes, die zit dicht aan het hart van Veel Hagenaars zo te horen. Zeg maar ja. Marielle, ik wil nog even dat bal. Daar ben ik toch wel even nieuwsgierig naar. Nou, hoe kwam je op dat bal terecht dan? Nou, ik, ik ging dansen bij Brommeijer. En er was van één keer in het jaar een heel groot bal. En daar kwamen dus allerlei grote mensen die daar dus dansten. Ja. En dat was altijd heel spannend. Ja, ja. Dus wij gingen daar ook naartoe als ja. jong meisje... Ja. Ja, en daarna werd er gedanst. En zo heb ik mijn grote liefde leren kennen. Wat dus nooit meer doorging. <laughs> nee, maar het was wel een romantische ontmoeting. En hoe lang ja, zijn het jullie... heel romantisch. Hoe lang zijn jullie elkaars grote liefde geweest, Marian? Nou, niet lang. Niet, niet lang. lang. Hij wilde geen kinderen. Of ja, hij wilde heel veel kinderen en ik wilde ze niet. Oh ja. Dat was toen al. Dat is dan een basisprobleem, hè? Ja, ja. dat was het basisprobleem. Maar ik heb er geen spijt van gehad. Nee. Maar het is ik nog steeds. Ik heb er maar één en ik ben daar nog heel gelukkig mee. En uh, ik heb ook een heel gelukkig ja, huwelijk gehad. Gelukkig. Ja, maar ik, ik heb zoveel geleerd van Carla Menk. En ik zou zo graag contact met haar willen hebben, maar dat lukt me niet meer. Maar je bent het contact kwijtgeraakt, begrijp ik, met Carla. Ja, ja, ja, ja. Wanneer hebben jullie elkaar voor het laatst ontmoet dan? Nou, ik denk wel 25, nou misschien wel 30 jaar geleden. En zij woonde toen nog steeds in Den Haag? Ze woonde in Den Haag, maar ze was dus wel heel intelligent... en is dus, uh, hoe noem je dat, bij uh, ambassades terechtgekomen... Dus ze is uh, in het buitenland gaan werken? Ik denk het wel. Ja. ja. En, en ja wat... Ik ben nu bijna 70. Ja. Nou, en zij zal nu 68 zijn. Ja, en waar woon jij nu, Marjans? Ik vraag hem In als... Rijswijk. Oh, je bent in de buurt van Den Haag gebleven in ieder geval. Ja, ik ben altijd uh, in niemands land gebleven. In niemands land? Hoe bedoel je dat? Nou, ik woonde in Den Haag. Op de grens. Ja. Eh, Paats van Trooswijkstraat. Ja. En... Aan de overkant was Rijswijk, dus ik weet heel veel van Rijswijk, maar ik weet echt heel veel van Den Haag. Ja, dankzij Carla. Je bent nu de grens overgestoken, je woont nu in Rijswijk zelf. En je zou zo graag die Carla Menk weer eens ontmoeten, die je Den Haag heeft leren kennen. Eigenlijk uh, wel. Nou ja, we, we zijn natuurlijk geen adres onbekend. Maar nee, nee, nee, nee. Mocht er nou iemand luisteren, of mocht Carla Menk zelf luisteren, die weet wie Carla Menk... Is, en die weet waar Carla Meenck zich op dit moment bevindt... en hoe het met haar gaat... dan stel ik voor dat ze ons een mailtje sturen casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl Ja, u kunt ook nog even bellen. heeft nog een kwartiertje de tijd daarvoor. 0800-1121 Je zegt 25, 30 jaar geleden heb ik jullie elkaar voor het laatst ontmoet. Ze ja, dus ging in diplomatieke dienst. Ik zou het dienst. leuk vinden. En ja. je wil zo graag weer eens contact met haar. De vrouw ja. die jou Den Haag heeft leren kennen. Nou, de, de oproep is geplaatst hier bij Marjan. Liefhart, bedankt. En een fijne nacht nog. Dankjewel. En mochten doei doei. we wat horen, dan hoor je dat. hè? Ja, dankjewel. Dag Marjan, dag. Doei. Ja, Den Haag is natuurlijk ook de stad van, van het Indische leven. En daarover uh, uh, schreef uh, Willem Wilming een schitterend liedje van Wiedeke van Dort. Ja, ook Isaac Israël uh, schilderde dat Indische leven. Hij raakte ook bevriend met, met de Indische dansers en met Indische prinsen. Dus dat leven zit ook in zijn werk. Maar ook in het uh, muzikale oeuvre van Wietke van Dort neemt natuurlijk uh, Indië een belangrijke rol. En dit liedje is misschien toch wel het uh, mooiste. Ook weer een weemoedig liedje als het over Den Haag gaat. Hoe die stad nou? kennelijk helemaal op. Wieteke van Doort. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan, de klank van Kroon. Restaurant, gons het gesprek van alle kant. Tempo doelo, tempo doelo, in dat verre, verre land. Ach, Casian, het is voorbij, Casian. Ben Ach, Cassianet is voorbij, Cassianet is voorbij. Den ha, den ha, de wie duwt van wie je bent. Heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal de Lor, sayerlord de Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kambangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën.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 Het is voorbij Kasiaan, het is voorbij Den Haag, Den Haag De weduwe van Indië ben jij En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen Dat verbeert natuurlijk Indië, ja maar doe beeldig, beeldig Mooie groene sawa's, klapperboemen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Sublie. hij komt ook nooit meer langs. Ach, Kassian, het is voorbij. Ja, het is voorbij, Den Haag, Den Haag, de weduwe van India ben jij, ach Kassian het is voorbij. Luna, Helco Ja, en in Casa Luna gaat het vannacht over Den Haag. Over het Den Haag zoals schilder Isaac Israels dat zag. En over het Den Haag zoals u de stad kent. U kunt nog even meepraten, nog een kleine tien minuten. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. Ook als u herinneringen heeft, bijvoorbeeld aan dat Indische Den Haag... dat daarnet bezongen werd door Witteke van Dort. Jan, goedenacht. Goedenacht. Dag Jan. Dit, dit is Jan in Driebergen. Jan in Driebergen. Dag en, Jan in Driebergen. Ik neem u mee met mijn verhaal naar uh, het Den Haag van voor de oor. Ik heb een akelige uh, echo in de lijn. Ik hoor de echo dan weer niet. We gaan kijken wat we er voor je aan oh, kunnen doen Jan. Maar uh, oh, wat is dat ellendig. Ja, ik zal het proberen, maar... Graag Jan, want wij, wij horen die echo niet hier. Och. Nou, het is geen doen. Maar eh, ik neem u mee naar Den Haag eh, van voor de oorlog. Ja. En eh, ondanks dat wij in Rotterdam woonden, eh, brachten wij de weekenden. Vraagt u me niet waarom en hoe, maar wij brachten de weekenden door in Den Haag. Ja. En wij sliepen dan van 1937 tot 1940 gedurende de weekenden in het Hof van Holland... Een hotel in Den Haag. Maar dat is chic om iedere weekend naar een hotel te gaan? Ja, met mijn ouders. Doe maar. Ja, en mijn, mijn moeder had kostuums voor mij laten maken. Complete kostuums, maar wel met een korte broek. Oh, kijk eens aan, ja. Een matrozenpakje, of dat niet? Nee, geen matrozen. Nee, een echte kostuum... Uh, met uh, driedelig en, en dan met een korte broek. Ja, je gelooft het niet. Nou, het ziet er maar, schitterend uit. Ik heb het beeld helemaal voor me. Maar waren jullie dan uh, uh, uh, echt een hele rijke familie? Jan, dat dat kon, dat je ieder, ieder weekend maar naar een hotel nou, mijn, kon Haag. Mijn vader was een zakenman en geld speelde, speelde daar kennelijk geen rol. Nee, nee. Uh, nou, en uh, dan het volgende, uh, moet ik even denken... Uh, nou, jullie, logeerden, jullie logeerden ieder weekend in dat hotel. Jullie kwamen uit Rotterdam en jullie logeerden ieder weekend in dat hotel. In Den Haag. Ja, en, en wat en, voor en, indruk maakte die stad op en, jou als klein jochie? En, en dan gingen wij naar de Schouwburg, naar Scala. Oh? Ik ontdekte het panorama Mesdag, wat een grote indruk op mij maakte. Mm -hmm. En doordat ik Rotterdam, de werkstad, met zijn bedrijvigheid en zijn scheepswerven ontzettend goed kende... Dus vormde Den Haag een grote uitzondering daarop. Nee? Uh, en, en was heel anders, een groot verschil. En daarom heeft Den Haag, en dat wilde ik eigenlijk beweren, zo'n grote indruk op mij gemaakt. Totaal andere stad. Uh, uh, ook de, de, de tremlijn 9, wij gingen met tremlijn 9 naar, het, uh, naar Scheveningen mm -hmm. en die Tremlijn 9 had een open bijwagen in de zomer. Dat, dat geloof je niet. Ja, de maar, Scheveningse eh, tram, ja. Weet u dat nog, dat een open bijwagen nee, was? Nee, ik weet het niet uit eigen ervaring. Maar net vertelde dat iemand. En Wim Zonneveld, we lieten net een liedje horen van Wim Zonneveld. Die zong daar ook over. Ja, en nou, het gebouw van kunst en wetenschappen. De Scala, nou ja. Goed, dat hebben we allemaal beleefd. En alle... Pal de... Nee, de grote gebouwen hebben we bezichtigd. Dus ik, ja, intensief, omdat dat drie jaar lang, van 37 tot uh, 40, is dat uh, ja, elk weekend ja, geweest. Ja, dat maakte dus indruk het vooroorlogse Den Haag. Jan, mag ik je bedanken voor je reactie? Ja, goed. En nou, een dag nog. Graag gedaan. Dank je wel voor het bellen. Dag. Meneer Zonneveld, goeienacht. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, meneer Zonneveld. Ja, de eerste Hagenese, achter de mooiste stad, achter de niet. Ja, kijk nou toch eens aan, want inderdaad, volgens mij had ik tot nu toe vooral Hagenaars aan de lijn, maar nu ligt echt Ja, nou, die, die grens die ligt, uh, die loopt over de, de Laan van Middenvoort en die gaat verder over de Rijksstraatweg, de, de, de door Wassenen mm -hmm. En dat is de zandwal. Ja. En dan de, aan de zeekant, dat was van de Hagenai. -Nee, en aan de andere kant, daar ligt Veen. Dus niet dat plein met uw vrouw vertelde, dat zijn dus Hagenese. Oké, okay, maar u bent net echte Haagenese. Ja, dat dacht ik wel, ja. ja. Maar wat, wat ik mis zeg, een beetje, en daar uh, wil ik dan graag op komen: die meneer had het er net over. Ja. Dat Den Haag altijd door de, de eeuw een culturele stad is geweest. Mm -hmm. Het is altijd, net wat die meneer zei, scala. En het was Holland in de Wagenstraat. Helaas is dat prachtig mooie theater afgebroken. Ja. Er is nog steeds een parkerenplaats. Dat hebben toen de, de, de Bijkorf gedaan. Ja. En dat was een van de mooiste theaters. En dat er praten erop, ik noem maar een paar namen: Robucio, Willy Derby. Eh, uh, ja, en, en Lubendi en zo. Josephine en, Baker? Dat, ja, ik geloof het ook. Ja, hè? die was ook in Scala. Maar, Lu, maar Lubendi en Willy Derby Ja. En, en, en, en, en Willy Davis en zo. Maar daarna is door de, door de Indiërs, door de Indo's. die naar de Haag kwamen, die zijn in Den Haag kwamen. is Den Haag altijd rock tot nummer één geweest. Ja, dat is waar. Met uh, al, dat met al die beentjes. beentjes, ja. Ik ook een beetje gitaar. Ik ook een beetje in het gespeeld. En ik ging altijd met die jongens mee. En er zijn hele beroemde bandjes voor. Ik noem maar een paar. Het is René en de Zellenkeeters. De Jumping Joels, Willy in de Giants. De Tilman Blodders niet te vergeten. 2.65. Nou, ze ik er een uur doorgaan, meneer. Ja, al die bandjes kwamen uit Den Haag. In elke kroeg speelde een bandje. Ja, leuk. En Den Haag is dus altijd de culturele stad gebleven. En is altijd met z'n tijd meegegaan, zo te horen. Gelukkig wel, ja. Ja, precies. En, en hoe ervaart u Den Haag nu? Want u woont er nog steeds, denk ik? Ja, nou, uiteraard. Ja, en is Den Haag nog steeds zo'n culturele stad? Nou, dat is wel minder geworden. Je hebt er al hmm. een, aant een aantal kroegen... waar dus live muziek gespeeld wordt. Maar lang niet zoveel als vroeger. Nee, maar het was een mooie lang tijd. Lang Met de jumping jewels en met René en zijn alligators. En de shoes niet te vergeten. Kwam er ook in Den Haag? Uh, ik dacht dat je het kwam, maar dat kan ik me niet vergissen hoor. Ja, ja oh, die kwamen niet uit Den Haag. Oh. Nou, dat, dat, maar misschien vergis ik me niet. Maar dat, oh jee man, dat waren de kreze rockers, de, de Tielmanborders. Ja. De, oh man, de, de, de, de, zoveel Indo-bandjes en al die bandjes zijn allemaal geïnspireerd door die Indo's. Ja, ja, die hebben een belangrijke invloed gehad op het Nederlands muziekleven. Zeker Vooral ook in, in Den Haag. Meneer Zonneveld, uh, uh, dank dat u belde als echte Hagenees. Ja, ik ben blij dat ik doorkwam. eigenlijk door kwam. En, Ja, we, over Den Haag wil iedereen wel wat vertellen natuurlijk, hè. Ja, maar <laughs> ik kwam wel benieuwd door, joh. Maar het is gelukt, gelukkig. Meneer Zonneveld, dank u wel. Graag gedaan, papa. En een goeiedag nog. Dag. Nou, dan heb ik nog een kleine drie minuten voor een tweede Hagenees. Peter. Hoi, met Peter. Dag Peter, nog een HGN's aan ik de ik telefoon. Ik dacht dat de andere HGN's in één keer doorgekomen was, zeg. Ja, want je, je maakt je al zorgen dat de HGN's niet aan het woord nee, zou nee, komen. Ik kan, in één keer aan de lijn hier ook. Al die Hagenaars? Nou nee, ja, precies hoor, dat is eigenlijk niks, man. Nee, maar ja, die wonen er ook. Ik ga een geitje met je uithalen. Oh? Want ik ga alleen maar tegen mijn meisjes zeggen. Oh. Hé, hey, Sam, ik haal van jou, Wifi. Nou, dat is toch leuk op zijn haags? Ja, precies, weet je. Zeg hey, maar. Het was echt goed dat die andere kerel in één keer aan de lijn kwam, dat was eigen zo van hij. Hey, ik zat te wachten ik denk waar blijven die haagenezen, joh. Nou, ik ben, ik ben blij dat je je meisje een uh, uh, goeiedag hebt kunnen zeggen... dat je je liefde aan haar hebt kunnen betuigen. Ja, en dat vind dat er... ik fijn, hè? En dat er nog een Ik hagenees... dacht dat ik je even moest gebruiken, maar ik moest het echt gewoon even maken, hoor. Hè, wat ja, maar, ja, maar... Daarom was, het... was ik blij met die andere kerel die in gevonden voor me was. Ik denk zo. Nou, gelukkig. Twee, twee haagenezen dan nog aan slot van deze aflevering hey, van Kazaluna. Dat maakt het af, hè? Dat maakt het helemaal af. Nou, hey. Peter, uh, uh, uh, doe de goed aan je hey, meisje en uh, dank je wel voor het bellen. Dat ga ik zeker doen. En tegen tot een andere keer, hè? Dank je. Dag. Ja, zo hoorden we toch ook de echte Agenezen. Um, hebben we Leni nog aan de lijn? Nee, Leni hebben we niet meer aan de lijn. Dat is jammer, want Leni uh, heeft ook gebeld, maar die dacht misschien... Nou... Drie minuten voor twee, het wordt tijd om uh, rustig te gaan slapen. Uh, u gaat dat misschien zo dadelijk ook doen. Uh, rust alvast. U kunt natuurlijk ook blijven luisteren naar Radio 1. Dat zou ik u eigenlijk adviseren, want de radio uh, klinkt straks anders. De nacht op de Radio 1 klinkt straks anders, dankzij Koeners. Maar ik heb er nog één uh, mailtje voor u. En dat mailtje dat, uh, is gestuurd door Breus van Breeschoten uit Veenendaal. Dat is een mooi verhaal. Want uh, Breus schrijft... Mijn schoonvader zou ooit een ambtenaar van het ministerie... Ont vangen uit Den Haag voor een vergadering bij hem thuis in Vaasen. En dat was in de tachtiger jaren. Mijn schoonmoeder zei toen, eh, Barend, trek je Colbert aan, want die man die komt uit Den Haag. Of Den Haag een defter imago had, een mailtje van eh, Breus van Breeschoten uit de Velendaal. Nou, ik eh, wil u allemaal enorm bedanken voor het eh, meepraten, eh, praten, het eh, mee eh, twitteren en mailen. Ik heb hier nog een... Een uh, mailtje van Martin, die schrijft: het bezuidenhout ligt op het veen, ondanks dat mijn oude school aan de bezuidenhoutse het Zandvlietcollege heet. Bezuidenhout betekent eigenlijk ten zuiden van het hout. Dus ten, zoude, ten zuiden van het Haagse bos dat op een zandval ligt. Ja, dat zand en dat veen, dat blijft in Haag bezig. Nog, nog een mailtje komt er net binnen van Inge, Inge van Liefland. Vorige herfst was ik even in Den Haag voor een ritje met een taxi van HS naar de Barneveldstraat werd ik uh, voor minstens 10 euro getild. De andere dag kocht ik wat haringen in een stal op de Soestdijkse Kade. Volkomen bedorven. Voor mij nooit meer Den Haag. Nou, dat is dan een kritische noot om af te sluiten. Ik dank je wel voor, uh, voor het mailen. Uh, het werd bijna twee uur daarmee. Fijn dat u dus uh, luisterde, dat u meepraatte, dat u mailde... en twitterde over Den Haag, die mooie stad achter de duinen. Vo veel melancholische verhalen over een stad... die dat gevoel toch echt in zich draagt. Nou, wat Casaluna betreft heel graag dus tot morgen... Dan ontvangt huisgenoot Frank Dumors journaliste Yvonne Zonderop. En zij gaan dan samen praten over het nieuwe polderen, zeg maar het Polderen 2.0. Nou, zoals gezegd, zo dadelijk na twee uur klinkt de nacht hier op Radio 1 anders. Dankzij Roel Koeners. Heel veel plezier daarbij. En wat ons betreft nog een goede nacht.